10 uur, Martijn huis met het NOS-journaal. De olieprijs is in een paar dagen flink gedaald. Het komt doordat er veel tekenen zijn van tegenvallende economische groei in Europa en Amerika. Verwacht wordt dat er daardoor de komende tijd minder vraag is naar olie. Door die dalende olieprijs is benzine ook weer wat goedkoper geworden. Een liter euro 95 kost nu gemiddeld 1,84 euro euro.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 Dames en heren, goedenavond. Welkom bij langs de Lijn. Een bomvolle uitzending met de volleyballers. Die kunnen een streep halen door hun olympische ambities. De nederlaag bij het kwalificatiesenoord tegen Rusland... betekent dat Londen buiten bereikt blijft voor de oranje vrouwen. En voor Manon Vlier is een olympische droom dus verder weg dan ooit. 2016, uh, zo vier jaar ben ik 32. Kan nog. Zit er wel, uh, zit er wel eens aan te komen. Er is jeugd, er is talent. Ah ja, goed, ik het uh, is ver weg. Theo Bos maakt zijn debuut in de Ronde van Italië. De Rabobankploeg gaat zonder klassementsredders van start... dus wordt er gegokt op etappensegers in de sprint. Moet dan wel worden afgerekend met wereldkampioen Mark Cavendish. Daar heeft Theo Bos wel goede hoop op. Misschien heeft hij een klein uh, psychologisch nadeel dat hij... Uh dat hij Rancho kwijt is geraakt en dat hij uh, bij een andere ploeg rijdt voor een andere sprinter. Ook de andere Bos komt aan het woord zometeen. De trainer van FC Dordrecht is dat. Hij praat over zijn ziekte die hem sinds begin januari buiten spel zet. En natuurlijk op 4 mei staan ook wij stil bij de herdenking van de oorlogsslachtoffers. Zo werd in Camp Westerbork een competitie gehouden voor voetballers. Het zorgde niet alleen voor afleiding, het spaarde ook levens. Uiteindelijk heeft het voor een deel van de, van, uh, de voetballers uh, is het uiteindelijk, heeft het uiteindelijk een leven gered. Hier. En verder praten we u uitgebreid bij over het extra startbewijs voor de Europa League. Veen is daardoor zeker degradatiekandidaat Excelsior mag hopen. Allemaal tot 11 uur in Langs de Lijn. Ja, Helaas, de Nederlandse volleybalvrouwen kunnen vakantieplannen gaan maken. Geen Olympische Spelen. De Russische vrouwen waren vanavond te sterk op het Olympisch kwalificatietoernooi in Ankara. Een 3-1-nederlaag tegen de wereldkampioenen. Maarten Tip nu in gesprek met Manon Vlier. Nog even tijd voor de fans, dat hoort er allemaal bij. Maar uh, ja, die lach die zal niet echt geweest zijn. Nee, dat is goed. Dat uh, leer je ook wel spelen. Maar uh, ja, dus hier uh, voel je het wel. Ja, want uh, dit was het. Tel eens, hoe heb je deze wedstrijd beleefd? Want de eerste set jullie begonnen. Fantastisch. Um, nou, we zijn er eigenlijk precies hetzelfde ingegaan als de andere wedstrijden. En uh, ja, wel dat we weten dat we met de rug tegen de muur staan. Ja, en, en we weten dat we goed kunnen volleyballen, maar dat het wel moet draaien. En in de eerste set uh, ja, hebben we gewoon ons beste spel laten zien. En uh, laten we zien dat we gewoon mee kunnen, ook tegen het beste team van de wereld. Nou de, de, de wereldkampioen, Rusland. En uh, dus in de eerste set uh, gaan we dat met dat niveau mee en daarna dan... Uh, ja, dan zakken we eigenlijk weg. Dan kunnen we dat niet energie of dat, dat niveau niet vasthouden en dan ja, gaan ze er overheen. Het is ook alsof zij dan een tandje bijschakelen. Er was ook een verschuiving bij hun. En dat ze denken van ja, hallo, we gaan niet verliezen van Nederland hier. Ja, misschien is dat wel zo. Misschien moeten ze in de eerste set een beetje wakker worden. En in de tweede set gaan ze gas bijgeven. En ja, wij uh, Vanaf de eerste set beginnen we eigenlijk meteen goed ook druk erop te zetten in de tweede set. Hebben we hebben ook veel minder surfdruk en komen wat punten achter. En dan ja, tegen Servië konden we dat omzetten en konden we weer aanklampen, zeg maar. En ja, deze wedstrijd ging dat niet en lieten zij het ook niet toe. Zijn er momenten dat jij je machteloos hebt gevoeld in het veld? Uh, nou, nee, dat eigenlijk niet. Nee, dat was, uh, want ja, het vertrouwen bleef erin en zelfs in de derde set, geloof ik... Hebben we, nog, uh, we waren op een gegeven moment weer bij. We hebben weer uh, twee... twee 10-12 ja, volgens mij. Ja, ja. Nou, toen, toen zat dan er toch nog wel weer iets moois in de lucht. Dus daar geloof je dan in, dan blijf je doorgaan. en uh, ja, Dan blijkt, blijkt toch dat het niet voldoende is. Maar echt machteloos, heb ik me niet gevoeld. Behalve dan uh, de laatste set. Maar ja, dat is gewoon uh, ja, een rare situatie. Raar dat je dan uh, eigenlijk voor de eer speelt. En, en niet meer... Uh, ja, dat je eigenlijk al weet dat je niet meer aan het spelen kan. Nu komt er nu aan, aan vier jaar weer een eind en weer geen Olympische Spelen. Wat is jouw gevoel daarbij? Ja, teleurstellend. Tuurlijk, het is, uh, het is een droom. Ik uh, wil er gewoon graag nog kinderen toe. En uh, iedere keer lukt het niet. En uh, we blijven maar proberen en we gaan er elke keer maar voor. En iedere keer gaan we flink op ons back. Maar ja, uh, goed, het is uh, vallen en opstaan. Ben je niet bang dat het voor jou altijd een droom zal blijven op deze manier? Het zou goed kunnen. Ik, uh, ja, je weet het niet. Ik, uh, 2016, uh, zo'n vier jaar ben ik 32. Dat kan nog. Zit er wel, uh, zit wel eens aan te komen. Zit, er is jeugd, er is talent. De, de, de, zit er dus jij gaat gaan gaan. daar wel voor? Nou ah, ja, goed, ik, uh, het is ver weg. Het is ver weg. Maar het is ook zo weer zover. Zo hard gaat het soms. Manon Vlier hoorde u teleurgesteld natuurlijk. Maar een tip, onze verslaggever is nu aan de telefoon, Maarten. jij ja, behoorde de verslagenheid. Uh, jij zag ook haar gezichten bij, wij niet. Hoe hard komt het aan bij Vlier en uh, haar ploeg? Ja, dat komt heel hard aan. Uh, en Vlier uh, is iemand die inmiddels met alle ervaring uh, de tranen wel een beetje kan bedwingen. Die, uh, die laat ze dan komen op het moment dat ze alleen in een kleedkamer zitten of zo ergens. Uh. Uh, maar je zag na de wedstrijd meteen wel heel veel emoties bij een aantal speelsers. En met name bij de wat oudere garren, Kim Stalens, Janneke van Tienen. Die, uh, ja, die hun olympische droom definitief in duigen zagen vallen. Want ja, over vier jaar zijn zij waarschijnlijk te oud. En zijn zij er sowieso niet meer bij. Dus die zullen nooit olympische spelen uh, meemaken. Nee, um, nou is dit het einde van een, een lange kwalificatieperiode. Uh, dit was niet de enige kans voor, de, voor die balsers. Hoe wordt er nou op teruggekeken? Ja, het is vooral een hele rare periode geweest. Hè? Vier jaar geleden uh, uh, moesten ze het halen, hadden ze het uiteindelijk net niet op eenzelfde toernooi als dit. En daarna werd weer vrolijk de weg uh, richting Londen ingezet, uh, onder HVTL Zelingen toen nog. En ja, dat ging met ups en downs, met het resultaat dat uiteindelijk HVTL Zelingen werd ontslagen. Uh, toen kwam Bert goedkoop tijdelijk voor die groep te staan. Uh, tot uh, grote frustratie van eigenlijk alles en iedereen binnen die groep. Toen werden ze tweede bij een pre-Olympisch kwalificatietoernooi en bleek er toch nog een achterdeur te zijn. Dat leefde ook al wat woede onderling op, dat niemand dat wist van tevoren. En dan komen ze hier terecht op dit toernooi met uh, een nieuwe coach weer, met Guido Vermeulen, Met toch weer nieuw fris elan en uh, met een enorme verrassing in die wedstrijd tegen Servië. En uh, ja, dan, dan zie je weer wat groeien in die ploeg en dan ineens was er weer een soort van hoop. Ineens was er weer iets van we kunnen toch heel veel. En dat wordt dan even op de kop ingedrukt. Dus het is een, een, een periode met ups en downs geweest. En dat eindigt met een, uh, met een flinke down. En vandaar ook uh, de nodige tranen naar de tijd. Ja, en, en heb jij een idee waar, je dat nou aan, waar dat nou aan te wijten is? Dat het uiteindelijk toch weer niet lukt? In totaliteit? Ja, het is, het is een heel lang verhaal. En uh, ik denk dat ergens uh, in 2010, dat daar de sleutel ligt, dat Nederland toen door wat verschillende oorzaken te ver weg is gezakt op de wereldranglijst, waardoor je te laag staat en maar beperkte mogelijkheden hebt tot kwalificatie voor Olympische Spelen. Het komt dan uiteindelijk alleen maar aan of dit ene toernooi, waar je nog een keer eerste moet worden. Dat is bijna onmogelijk. En de ja. ploegen die hoog staan op de wereldranglijst, zoals Rusland en Servië, die, die hoeven bij dit toernooi niet zo nodig, maar die hebben hierna nog een kans bij een ander toernooi in Japan. Dus, en maar het is te veel om nu even een, twee minuten uit te leggen, maar de sleutel lag ergens in 2010 volgens mij. Kortom. Uh, als je dan uh, vooruit gaat kijken naar Rio 2016, is het zaak om uh, ook voor nu al goed te presteren met die ploeg. Uh, om zo een uit, betere uitgangspositie te krijgen. Ja, nou, dat, dat, ik denk dat dat ook de les is van, uh, van de afgelopen jaren. En, uh, ja, er staat nu ook een nieuwe coach die toch dingen wat anders aanpakt, van Vermeulen. Uh, wat in dit toernooi gebleken is, is dat er uh, gelukkig heel veel talent is in Nederland. Lonneke Sloetjes is bijvoorbeeld echt doorgebroken in dit toernooi. Hè. Die is het afgelopen jaar voor het eerst in het buitenland gespeeld, in Duitsland. Ja. Daar is ze ook weer sterker geworden. En we zagen haar vandaag ook weer tegen de Russen de ballen er flink inrammen. Ze is nog niet klaar voor het absolute topniveau, maar ze komt eraan. En, en, dus er zit toekomst in die ploeg. En als ze dan ervoor zorgen dat ze langzaam weer stijgen op die wereldranglijst... en dat ze tussendoor geen dipjes krijgen... Ja, dan ziet het er misschien over vier jaar beter uit. Maar het is nog wel een lange weg. Uh, dat is wel duidelijk. Ja, eerst even uithouden, dan weer opnieuw beginnen. Maarten Tip, dankjewel. Vanuit okay. Turkije was dat onze volleybalverslaggever. Opmerkelijk bericht nu. Nederland krijgt voor het komende seizoen een extra plaats in de Europa League. En daar hebben we het over voetbal natuurlijk. Sajant, juist nu er zoveel te doen is in de eredivisie... om die plaatsing voor Europees voetbal. Nederland krijgt die extra plaats dankzij een hoge klassering in de UEFA. Respect Fair Play Ranking, zoals je zo mooi heet. Aan de telefoon nu Gijs de Jong, manager competitiezaken van de KVB. Goedenavond. Ja, want... uh, betekent dat dat de Nederlandse Eredivisie heel sportief is? Uh, nou, volgens mij is die heel sportief. Uh, maar wat belangrijk is dat de, de Europees spelende clubs, in dit geval Ajax, PSV, Twente, AZ en ook ADO... dat die uh, dermate goed, uh, zich dermate goed gedragen hebben, zowel de spelers, trainers, officials als de supporters... Uh, dat, ze, dat ze zo hoog geëindigd zijn dit jaar. Oké, okay, dus het wordt echt uh, bijgehouden door die Europese clubs. En dan ja, aan het einde van het Europese seizoen. dan pas kan je zo'n ranking opmaken? Ja, bij elke Europese wedstrijd is een zogenaamde UEFA delegate. Dat is een waarnemer aanwezig. En die geeft op de onderdelen die ik net noemde. een, een score, een punt. Uh, en zeg maar over alle wedstrijden wordt dan een gemiddelde genomen. En degene die ja. het hoogste eindigt. Uh, die, of degene, de drie landen die het hoogst eindigen. in dit geval. Noorwegen, Finland en Nederland... Uh, die krijgen een extra Europese ticket. Dan gaat het dus om meer dan alleen maar gele kaarten en rode kaarten in wedstrijden. Dat is correct. Dus het gaat ook om het gedrag van, van officials... of je aanvallend speelt of niet wordt beoordeeld. Uh, maar ook het gedrag van de supporters op de tribunes wordt daar meegenomen. Een extra ticket. Nu is het natuurlijk de vraag wie krijgt dat. Ik lees dat Heerenveen aan kop gaat voor Twente. Uh, kunt u uitleggen hoe spannend het is? Ja, oké, op, op zich is het ook wel een mooie gedachte. Dat, dat het verdiend wordt door een paar andere clubs. En vervolgens in Nederland houden wij een, een vergelijkbare uh, ranking bij. Uh, en uh, zeg maar, degene die het best eindigt daarin... en die nog geen Europees ticket via de, via de competitie behaalt, zeg maar... of via de play-offs, die krijgt dat ticket. En u, u heeft helemaal gelijk. Zeg maar, Heerenveen leidt het klassement gevolgd door Twente, Den Bosch... Ajax, Ahead, Excelsior en AZ... Uh, en het werkt helaas voor de, voor de League clubs wel zo... dat je dit seizoen in de hoogste uh, competitie uit moet komen om het te verdienen. Ja. Um, nou, laten we het meteen even bij de kop pakken. Want het is zo spannend in de divisie. Met name natuurlijk voor Herenveen, Dat moet winnen of verliezen, uh, heel gek, uh, van Feyenoord zondag... om Europees voetbal te spelen. Maar je zou kunnen zeggen, ze staan eerst in het klassement. Ze zijn al zeker van Europees voetbal. Nou, dat, dat is zo. En ze staan ook nog... En ze staan zeshonderdste uh, boven de eerstvolgende, boven Twente. Uh, dus als ze, uh, uh, nou ja, tenzij ze drie rode kaarten pakken en uh, het vervolgens in het stadion ook een bende is, zeg maar, dan, uh, dan lopen ze het risico dat ze die plek kwijtraken. Maar op deze manier zijn ze er eigenlijk uh, redelijk van verzekerd. Tegelijkertijd, en ik ben ook enigszins verbaasd over alle commotie dat de Heerenveen niet zijn best zou gaan doen tegen Feyenoord, uh, verwachten wij dat niet. Want uh, er valt veel te verdienen, namelijk uh, wanneer je instroomt in de Europa League. Kortom, uh, Heerenveen ja. gaat gewoon Europees voetbal spelen, dat kunnen we nu wel zeggen. Ja, nou garantie tot de deur, maar uh, ik ben het helemaal met wij. Er is nog een andere kleine kans, hè? Excelsior staat heel hoog en dat is natuurlijk ook wel heel erg aardig. Uh, een, uh, een kleine club staat op punt van degraderen. Die kunnen het dus eventueel ook nog halen als al die andere clubs zich plaatsen via de reguliere competitie. Nou, heel, helemaal eens. En ook zeker geen, uh, geen denkbeeldige situatie. In de zin als Heerenveen en Twente zich kwalificeren, Ajax heeft zich al gekwalificeerd. Uh, dan staat Excelsior nog een klein stukje of een behoorlijk stukje eigenlijk voor AZ. Uh, voor AZ en NEC. Uh, dus die hebben daar een, een behoorlijke kans dat ze zich kwa zullen kwalificeren. Dus dan zou het zo en, kunnen en, zijn dat we en, zometeen een eerste divisieploeg hebben. Want het kan ook goed zijn dat Excelsior degradeert zondag. Die Europees speelt. Dat mag. Ja, dat, dat mag, als ze dit seizoen maar in de eredivisie uitgekomen zijn. En ik moet zeggen, in, in, uh, in de basis gunnen we, uh, voor zover we erover gaan, maar kun je ook zeggen dat we het uh, eigenlijk zelfs wel kunnen gunnen. In de zin dat ze twee jaar geleden hebben ze ook, uh, in het jaar dat ze promoveerden, hebben ze uh, gewonnen, hè, de, de fairplay club. Uh, en net als Heerenveen uh, zijn er toch clubs die het steeds goed doen in de, in de nationale ja. fairplay club. En ook altijd uh, aanvallend voetbal spelen. En uh, ja, zondag dus nog eventjes moeten afwachten. Het wordt een, een hele spannende dag. Uh, Gijs de Jong, dank je wel. Uh, we gaan meteen over, namelijk naar de, ex de trainer van Excelsior. Ik moet zeggen, de nieuwe trainer van Excelsior. Leon Flemings, uh, goedenavond. Goedenavond. Misschien wel Europees voetbal volgend jaar met Excelsior? Ja, ik ja. val meer in, in de discussie. en uh, Het is een hele complex uh, verhaal. Maar uh, ja... Dat zou natuurlijk heel uh, apart en uh, speciaal zijn voor, uh, voor Excelsior als dat zou gaan gebeuren. Allereerst uh, nog gefeliciteerd met, uh, met, met je nieuwe baan, terug uh, in Nederland, um, want je wordt Dankjewel. trainer van Excelsior. Uh, wordt dat trouwens je Europese debuut dan als hoofdtrainer? Uh, nee, want ik uh, ben hier in de, in de winterstop zeg maar, uh, bij Laneka uh, terechtgekomen. En uh, we zaten toen ook in een uh, poolfase, en uh, de laatste wedstrijd tegen Theo Boekrest, uh, die heb ik gecoacht. Kijk, toen dus hebben ze uh, veel ervaring, uh, op een ervaring op de bank zitten. Ervaring op de bank bij een, Excelsior. Ik heb één ervaring. <laughs> Goed, nou ja, je gaat daar uh, naar, naar Woudestein toe uh, deze zomer. Was je klaar daar op Cyprus? Uh, nou, het was gewoon een hele goede ervaring. Ik, bedoel, ik heb in uh, de, de winterstop, uh, voordat ik zeg maar naar aangeging, heb ik een zestal clubs bezocht om eens rond te kijken. En toen kwam Jordi Kruijf met de vraag of ik daar trainer wilde worden. Ja. En uh, ik ben er één wedstrijd gaan kijken. En volgens contract deed ik voor zes maanden. Dat was ook wel een voorwaarde, ook van mijn kant. Om, uh, ja, je gaat toch een nieuwe avontuur in, in een land wat niet echt bekend is. Uh, dus uh, voor mij was het goed om na dit seizoen in ieder geval mijn handen vrij te hebben. Um, om volgens een andere, mogelijk een andere keuze ja. te kunnen maken. En Jordi Kruijf is ook vertrokken daar natuurlijk. Speelde dat mee? Ja, die gaat ook... Uh... Nee, nee, ik, ik had van tevoren al, uh, toen de vraag werd gesteld, een, uh, twee maanden terug om contract te verlengen. Toen, toen heb ik aangegeven om dat niet te doen. Uh, en uh, Jordi heeft aangegeven dat hij uh, weg zou gaan. Ja, Nu ga je naar uh, Excelsior. Uh, je bent uh, natuurlijk uh, bij Feyenoord assistent trainer geweest. Interim coach ook een tijdje geweest natuurlijk van, uh, van Rotterdam-Zuid. Nu op zijn. is dat ook de connectie, connectie hoe je daar bent gekomen? Ehm, um, wellicht wel. Um, in mijn tijd bij Feyenoord al ook al samenwerken met ja. de Shellsjord, dus we hadden prima overleg uh, met de mensen die daar toen zaten. En uh, dus van hun kant wisten ze dus ook uh, wat voor vlees als ze een kijk hebben met, uh, met mij. Um, dus ja, dat, uh, ik denk dat die link zo wel gelegd is inderdaad. Ja, en uh, nou ja, je hebt dus kennelijk uh, toch ook een goede indruk achtergelaten in, in Rotterdam-Zuid. Uh, wat verwachten ze van je op Oudestein? Nou ja, kijk, was, uh, het gesprek wat ik heb gehad was gewoon heel duidelijk en uh, reëel beeld. Uh, de mensen bij Excelsior weten precies uh, welke positie dat ze hebben binnen betaald voetbal. Mm -hmm. uh, samen met Feyenoord uh, die is, uh, die is duidelijk. En uh, ja, wat mij heel erg aansprak is dat uh, ook Excelsior een heel duidelijk uh, idee heeft uh, dat ze een club zijn waar... Ja, waar ze uh, spelers zeg maar, willen, willen verder helpen in de ontwikkeling en, en, en ik denk dat daarin uh, prima pas. Ja, in dat geval, uh, jij weet ook hoe het werkt in, in, uh, in Rotterdam-Zuid bij Feyenoord en dan, dan, dan, dan gaat, dat gaat goed marcheren, dat zien ze wel voor zich. Nou ja, dat, dat is ook zo. Kijk, Excelsior uh, mij wilde gaan polsen als, uh, als trainer, hebben ze natuurlijk van tevoren de vooroverleg met Feyenoord. En uh, nou, de directie daar was daarin uh, enthousiast over. Nou, en toen hebben ze mij gepolst en ja, ik ken die ja. club natuurlijk uh, hartstikke goed. En uh, de filosofie uh, van uh, opleiden, zoals ze dat bij de jeugd doen. Met alle methodes uh, die, ze daar, uh, die ze daar toepassen, ja, daar, uh, dat, uh, dat schookt ook met hetgeen zoals ik, ik wil werken. Ja, um, dan wordt het spannend de komende zondag. Hoe, hoe ga je het volgen? Ja wij, moeten, ja, wij moeten zelf ook nog een wedstrijd spelen. Uh, een van de twee laatste wedstrijden in ons play-off systeem. En uh, ja, ik ga natuurlijk uh, wel volgen. Cyprus uh, is wel een stukje weg, maar we hebben ook de Eredivisie live hier. En uh, ik ben heel erg benieuwd. Uh, ik heb de laatste tijd Excelsior uh, ook gevolgd. En uh, ze spelen best aardig voetbal. Zeker. En ze krijgt ook altijd kansen om, uh, om gewoon uh, wedstrijden te winnen en doelpunten te maken. Dus uh, ik, uh, ik, ik, ik hoop dat ze. Uh, het is gewoon een goed resultaat. Dan kunnen ze en dan uh, volgend jaar wellicht uh, in de Eredivisie nog. En misschien wel in Europa met uh, Excelsior Leon Vlemmings. Heel veel succes daar. Uh, succes ook zondag nog even daar op Cyprus. En uh, ja, tot volgend seizoen in Nederland. Dankjewel. Leon Vlemmings uh, was dat. Gaan we meteen door naar Friesland. Naar uh, Ron Jans, trainer van Heerenveen. En zeker van Europees voetbal. Goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, dat hoor ik van jullie. Dat is lekker, hè? Ja, het is het uh, tweede jaar uh, achter elkaar. De fair play cup. Er moet nog zondag wel gespeeld worden, heb ik begrepen. Maar het uh, kan bijna niet misgaan. Nee, Jullie ja, uh, supporters moeten de tent afbreken. En dan is het misschien een kansje dat je wordt ingehaald ja, door Twente. Ja. Ja, ja, ik weet niet hoe dat zit. Want dan, je moet natuurlijk als land moet je ook bij, uh, bij de eerste drie van Europa zitten. En da, dat, is, uh, dat is ook definitief. Dat is definitief. Ja, nee, dan hebben wij sowieso Europees voetbal. Nou. Hoera. <coughs> en gefeliciteerd. En dat betekent volgens mij ook voluit voetbal zondag geen enkel punt meer. Ja, maar dat, dat gaan we sowieso wel doen. Alleen, uh, er zit een heel verschil in, uh, in de Europese tickets. Want als je de Fair Play Cup hebt, dan uh, zit je in uh, nog een voorbeeld eerder, begin juli al. Uh, uh, de vijfde plaats, dan begin je half juli. En uh, de vierde plaats, dan begin je uh, eind juli. En uh, ja, hoe beter het ticket, hoe beter het uh, ook is natuurlijk. Uh... Kortom, gewoon verliezen van Feyenoord, weer van alle gezeik af ehm uh, met 6-0 winnen van Feyenoord is het ideale <laughs> scenario, yeah. maar ehm... Uh... Ja, wij gaan echt voor de winst. Alleen, uh, ja, dat zal toch geen gelijkspel worden, lijkt mij. Nee, dat, dat, dat kan haast niet. Maar ja, hoe, hoe, hoe ga je dat voorkomen, Ron? Ik bedoel, uh... door, te, door, door te proberen te winnen. Dat is in ieder geval uh, het enige wat, uh, wat uh, ons uh, overblijft. En uh, ja, die andere situatie is gewoon zo, uh, zo raar. Daar wil je niet eens aan denken. Nee, Maar jij kan er natuurlijk voor gaan. Uh, het, overigens is natuurlijk jouw laatste wedstrijd ook nog eens een keertje met me met Heerenveen maar uh, hoe zit het bij jouw bij jou spelers, hè? kan je dat ah, ja. overbrengen? Het lijkt me best lastig. Nou ja, je kunt alleen maar winnen van Feyenoord als je echt uh, top bent uh, ja. en, en daarop uh, gefocust bent. En, ja, dat, uh, dat, dat weet ik niet, we hebben allemaal verschillende spelers. En, uh, ja, woensdag was het al, al zo'n ontlading van uh, we hebben het uh, gehaald ja. en uh, dat begrijp ik ook wel. Maar uh, we gaan, uh, gaan echt proberen om, uh, om, om, om Feyenoord te verslaan. En, uh, en op die manier Europees voetbal uh, te halen. Maar uh, wij zullen ook niet zo dom zijn dat je uh, het, uh, het laat lopen. Dus, uh, maar uh, dat uh, gaat dan wel op een sportieve manier. Want ja, ik, ik, ik baal er gewoon van dat wij... Uh, ja, wij hebben ook gewoon een, uh, een topseizoen nou gedraaid nu, ja. uh, nu we Europees voetbal hebben. En dat, dat sneeuwt bijna onder bij, uh, ja, bij deze situatie. En dat vind ik wel heel jammer, moet ik zeggen. Nou, maak er een mooie wedstrijd van. In ieder geval zal iedereen jullie in de gaten houden. En veel plezier bij je afscheid in Friesland, Ron. Dank je wel. Goedenavond. Ron Jans van Heerenveen, zeker opnieuw dus van Europees voetbal. Het is 4 mei en ook uh, op, uh, bij langs de lijn staan we idea even stil... bij de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. En dan met name bij de rol die sport speelde in al die jaren. Zo was er in Kamp Westerbork een geïmproviseerde voetbalcompetitie. Die zorgde ervoor dat de gevangenen de dagelijkse ellende even konden vergeten. In het herinneringscentrum is een tentoonstelling te zien... over het voetballen in Kamp Westerbork. Het verdwenen elftal heet de expositie. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Met een busje rijden we over een smal pad... en om ons heen alleen maar bomen en natuur... Het pad dat eindigt, waar een hek van prikkeldraad opdoemt. Dit is de ingang van het voormalige kamp Westerbork. Meneer Abuis, kijk om me heen. en Ik zie uh, eigenlijk voornamelijk groen en de contouren van gebouwen, want er staat niet veel meer. Ja, alles wat er nog uh, aan brak was, dat is in 1971 met de grond uh, gelijk gemaakt. Uh, de belangrijkste brakken hebben we weer aangegeven... Je ziet af en toe wat prikkeldraadversperringen en een reconstructie van een wachttoren zien we achterin. En we lopen nu naar de voormalige appelplaats. En op die appelplaats hebben we nu 102.000 stenen geplaatst. En die 102.000 stenen staan voor alle mensen die gedeporteerd zijn en het uiteindelijk niet hebben overleefd. We staan op wat eens de appelplaats was van kamp Westerbork. Het kost wat fantasie om te bedenken dat dit de plek was waar vroeger gevoetbald werd, hè? Ja, dat, uh, dat is heel moeilijk om, dat, uh, om die herinnering weer op te roepen en daar een beeld van te krijgen. Want het, het ziet er natuurlijk totaal niet meer uit als een... Uh... ...als een voetbalveld, maar dit plein geeft wel ongeveer de omvang van uh, zoals het veld vroeger was. Want je ziet rechts van ons hier bomen, daar stond, daarnaast stond een barak, links van ons uh, daar stond ook een barak. Um, dus dat is eigenlijk de begrenzing van het uh, voetbalterrein. Het verdwenen elftal. Op een groot doek is een foto geprojecteerd van voetbal op kamp Westerbork. Het doel van houten palen, op de achtergrond de barakken. Um, je moet je voorstellen, gewoon een zandvlakte met uh, um, doels, uh, goals die uit elkaar te halen zijn. En, um, uh, er, was wel een, er waren wel lijnen aangegeven en achter de goals had je eigenlijk ook een soort gootje, een soort slootje eigenlijk, uh, voor, de, voor de waterafvoer. Als je de expositie binnenkomt, dan, uh, dan zie je een aantal uh, foto's van, en, uh, van het publiek rond het veld. En, en uh, ze moesten, hadden kistjes nodig en stoelen nodig om uh, boven de eerste rij uit te kunnen kijken. Dus dan gaat het echt om honderden mensen die uh, naar zo'n wedstrijd keken. Daar hangen door de expositieruimte heen de contouren van spelers. Spelers die actief waren in kamp Westerbork. Zoals Louis de Wijze, die geciteerd wordt. Hij scoorde de winnende treffer in een wedstrijd. En hij zegt, terwijl we van het veld afliepen en het applaus om ons heen klaterde, wist ik dat in één klap mijn roem gevestigd was. Ongetwijfeld dat je als speler, uh, uh, je had ineens een gezicht... En een gezicht hebben, uh, dat is belangrijk, want dan val je op. En als je opvalt, dan, dan kom je in het netwerk van contacten kom je terecht... en dat kan dan weer uitstel van uh, transport betekenen. Het, vitamine R werd dat in Kamp Westerbork uh, genoemd. En dat was dus heel belangrijk, dat je, dat je binnen zo'n zo klik zat van, van uh, bekende mensen... maar ook dat je opvul, waardoor anderen weer wat voor, voor je konden doen of regelen. Dus het gaf hen de kans om zich te profileren? Echt. Het gaf hen de kans om om te profileren. Dat gaf hem ook de kans om te overleven. Citaten staan er aan de muur. Ik ga nu naar het voetbal kijken. Van matrasmakers tegen de kleermakers. Heel mooi spel... Ook van de OD en de Duitse ploeg. Nou, Het is niet vergelijkbaar met het niveau van de eredivisie. Ik denk dat het een, een beetje vergelijkbaar is met uh, tweede, derde klasse amateur. Als je ook kijkt naar de beelden van de voetbalwedstrijd... en je ziet hoe enorm die bal stuidde. Dus de ondergrond was waarschijnlijk keihard. De grond zal ook niet echt uh, overal uh, even vlak geweest zijn. En... Um, dus de omstandigheden waren nou ook niet direct ideaal. En, en ze hadden natuurlijk niet de voorbereiding die je nu hebt op een wedstrijd. Van een serieuze competitie kon je niet spreken. Want je moet niet vergeten, het was een doorgangskamp. Die transporten gingen door. En je ziet ook dat spelers verdwijnen ook. Dus dat, die, die, dat, dat het, het voetballer zijn niet de status geeft van uh, dat je altijd vrijgesteld bent van transport. Op een gegeven moment moest iedereen op transport. En dat zie je ook. Simon Hoornman is een van de mensen die Westerbork heeft overleefd. Uiteindelijk ontsnapt ook uit het kamp. Kunt u schetsen, wat was de rol van voetbal in dat kamp? Nou, het was natuurlijk een afleiding van het uh, saaie en uh, vaak uh, niet zo leuk uh, dagelijks leven. En dat gaf je een verzetje. Het was een beetje een gevoel van vrijheid wat je heel even had? Ja, je, je vergat even de, de narigheid waar je in zat. De Duitsers lieten het ook toe, voetballen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 En de muziekavonden in Westerbork. En zelfs de medische verzorging. Mensen die erg ziek waren, die, kregen bijvoorbeeld, die werden per ambulance naar Groningen gebracht. Wat allemaal de indruk wekte dat ze het niet zo slecht met je voor hadden. En dat zorgde natuurlijk voor relatieve rust in het kamp. Ja, iets wat. Dat droeg er toe bij. En het voetballen hoort er ook bij natuurlijk. Dat was onderdeel van het... Ja, je levenspatroon hoorde bij je activiteiten van de dag. Maar het is allemaal een, een sluwe opzet geweest, volgens mij. Ja, dat was het, een prettige afleiding, zolang ze duurde. Ja, je heeft de bal, schiet vanaf zijn plaats, een goed en hard schot. Bijzonder hoekje in de expositieruimte, waar een oude radio staat opgesteld, waar een bekende stem klinkt. Als ik het zo eens zeggen mag, weer een schot, weer heeft hij het veilig in zijn handen, nu een schot van de rechtsbuiten van de Vries. Dit is de stem van Han Hollander, legendarische sportverslaggever op de radio in die jaren. Ook hij kwam terecht in Westerbork. Ja, hij was natuurlijk al, al wat ouder. Hij was al uh, begin 60 toen hij in uh, Kamp Westerbork kwam. Maar ongetwijfeld, uh, gezien zijn, uh, zijn voorliefde voor het voetbalspel, dat hij. Uh, uh, ...langs de kant van de lijn heeft gestaan. Dat, uh, dat staat hoe dan ook vast. Hij was een absolute bekendheid. En, en uh, op het moment dat hij dan in september 42... ...in kamp Westerbork terechtkomt... Dan, ...dan gaat dat ook als een lopend vuurtje door het kamp. En iedereen weet het gelijk. En, uh, hij maakt daar ook enigszins gebruik van, van die reputatie die hij heeft. En um, hij krijgt ideale baantjes in het kamp. Hij uh, wordt met alle ega's wordt hij behandeld. En dat heeft tot veel jaloezie geleid. En um, op een gegeven moment: dat is dan een van de theorieën, dat zijn vrouw een. Uh, een vrouw van een Duitse-Joodse vluchteling uitgescholden zou hebben... Um, in verband met haar Duitse achtergrond. En uh, dat de wraak nog wel zou komen. En dat is vervolgens doorverteld. Uh, en uh, dat heeft ertoe geleid dat ze na de gevangenisbrak 51 in kamp Westerbork gingen... en met het eerstvolgende transport naar Sopibor zijn uh, doorgestuurd. Zo snel kon het gaan dus? Zo snel kon de reputatie uh, verloren gaan. Zo heeft Nederland dus na acht minuten, acht en een halve minuut ongeveer... En 1-0 voorsprong. Het is 1-0 rust bij de appelplaats. Omgeven door het groen. Met in het zicht de schotels van de sterrenwacht. Het heden zou je kunnen zeggen. En de steentjes op de appelplaats. 102.000. Die refereren aan het verleden. Het voetbal heeft niet kunnen verhinderen hè, dat die mensen het niet gered hebben. Nee, als je al naar al deze steentjes kijkt dan... dan dan um, zou je inderdaad kunnen zeggen van voetbal heeft, uh, uiteindelijk, uh, is uiteindelijk niet levensreddend geweest. Alleen je moet niet vergeten dat maar een deel natuurlijk van die uh, kampbevolking heeft gevoetbald. Eigenlijk alleen de sterke, jonge, actieve mannen die vaak ook al een uh, voetbalverleden hadden. En als je goed naar, naar, naar hun kijkt, naar, naar zeg maar, zij die hebben gevoetbald, en, um, dan blijkt dus dat een aanzienlijke. Groep van deze spelers uiteindelijk het wel heeft overleefd. Of ze zijn in, in Kamp Westerbork bevrijd in april 1945, of ze zijn zo laat naar een kamp gestuurd, vaak pas in 1944, dat, dat de kans op overleven daardoor alleen maar groter geworden is. Dus het heeft daadwerkelijk levens gered? Uiteindelijk heeft voor een deel van de, van, uh, de voetballers uh, is het, uiteindelijk, heeft het uiteindelijk een leven gered. Hier.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 Monitje, Ben Howard. Keep your head up. Het is een uh, prachtig seizoen voor Feyenoord, dat is inmiddels duidelijk. Maar zondag moet dan ook echt de bekroning komen met een zegen om op, op Heerenveen. Om uh, gewoon zelf zeker te zijn van die tweede plaats. En daarmee voorronde Champions League. Feyenoord presteert boven ieders verwachting. Maar hoe valt dat succes nou te verklaren? Daarover sprak Hancock vanmiddag met de directeur van Feyenoord, Erik Gudde. Hij vroeg hem eerst of hij trots is. Ja, vooral een heel fijn gevoel. Uh, neem alleen al uh, al die supporters die hier, uh, jarenlang uh, tegen uh, plaatsen aan hebben belopen hikken. Fijn onwaardig. Uh, als je nu de sfeer in de kuip ziet, week in week één uitverkocht. en de blijheid van de mensen. Uh, dan heb je vooral een gevoel van blijheid voor die mensen. en, en trots uh, dat we in ieder geval weer uh, langzaam ontstaan waar we horen te staan. De analyse, waar, waar, waar moeten we beginnen? Ja, ik, ik zie eigenlijk een tweetal uh, vormgevers, Ronald Koeman en Martin van Geel. En een belangrijk feit, namelijk het feit dat we in, in de bezuinigingsslagen van de afgelopen jaren toch de jeugdopleiding uh, op één hebben gezet. en Sterker nog, getracht hebben te verbeteren en daar hebben we nu uh, de vruchten van geplukt. En als je de analyse dan doortrekt over de, de vormgevers, uh, Martin van Geel kwam hier natuurlijk met een uh, vertreffelijk trekrecord bij zijn vorige clubs... Ook hier zie je zijn vakken kwamen op alle fronten weer komen. is dus bovendien vind ik een, een buitengewoon sterk en prettige teamplayer. Waardoor ook uh, je hele directie uh, als, als team sterker wordt. En Ronald Koeman kan ik denk ik vooral zeggen van uh, de juiste man op het juiste moment op de, op de juiste plaats. Uh, een groep met mogelijkheden, maar wel heel erg jong. En ik denk dat hij echt het, uh, het beste uit iedereen eruit heeft gehaald. Als je, we wisten dat Ronald Koeman natuurlijk autoriteit, ervaren trainer... Uh, tactisch heel sterk, maar ik vind ook de, de hele professionele houding in die groep. Uh, die hele attitude, uh, de wil om te winnen. Uh, dat zijn allemaal elementen die jij naar druk heeft overgebracht. dat betekent ook dat spelers in hun veel beter zijn geworden, meer waard zijn geworden. Dus wat dat betreft hebben we echt enorme sprongen gemaakt. Toch hoorde je wel in juli, toen jullie met, met Koeman kwamen. Dat is een gok. Koeman was niet, stond niet echt bekend als opbouwtrainer. Ik weet nog goed dat gesprek wat Martin van Geel en ik met Ronald hadden op die avond. Waarin we met elkaar spraken om te kijken of dit een mooi huwelijk zou worden. Dat zijn natuurlijk uiteraard onderwerpen die aan de orde zijn gekomen. Toen heeft hij dan een aantal dingen gezegd waardoor wij dachten van nou daar zou toch wel perspectief in kunnen zitten. Hij heeft natuurlijk inderdaad bij clubs gezeten waar meer ook vaak te gevestigd orde. Als je naar zijn eerste periode bij, Ajax, zijn periode bij Ajax kijkt, daar heeft hij ook met jonge spelers gewerkt. En ik moet zeggen dat ik veel van wat we die avond hebben besproken in de loop van het seizoen uh, heb, heb teruggezien. Waar hij heel hard aan uh, heeft gewerkt. En God, hij heeft gewoon bewezen dat hij dat uh, juist met deze jonge groep dat die zo'n ervaren uh, trainer met die autoriteit, dat, die, dat dat een hele goede combinatie is geworden. Maar nogmaals, dat zien we nu gelukkig achteraf. Ja, financieel ging, ging, kwam er ook steun. Hè? De, de vrienden van Feyenoord, met hun kapitaalinjectie, de supporters zelf, die hun eigen stukje Feyenoord konden kopen, wat natuurlijk ook een signaal was. Ja, fi financieel en sportief zijn redelijk gelijk opgelopen. Uh, financieel zijn het eigenlijk via drie poten. De eerste poten is inderdaad de investeerders die samen met de supporters uh, natuurlijk voor uh, die kapitaalinjectie hebben gezorgd. Daarnaast de enorme uh, slagende bezuinigingen, want wij draaien dit seizoen gewoon uh, zwarte cijfers, ook vol het seizoen. We begroten geen Europees voetbal, we begroten geen transfers, maar die extra inkomsten zijn natuurlijk meer dan van harte welkom. En daarnaast hebben we natuurlijk afgelopen zomer ook twee hele goede uh, transfers uh, geboekt. Dus die drie elementen hebben ook onze financiële situatie verbeterd. En eigenlijk uh, vanaf november zag je uh, het spel bij ons steeds beter worden. Ja, en zaten we ook voor de eerste keer voorzichtig in categorie 2. Dus het is uh, in een hoger tempo dan wij gehoopt en verwacht hadden, is het met elkaar opgelopen. Want hoe staat het nu met de schuld? Is er, ja, is er licht aan het einde van de tunnel? Is het einde in zicht? Ja, op het moment toen wij voor de eerste keer in categorie 2 zagen, toen hebben we ook met elkaar gezegd. Uh, en, en tegen alle stakeholders in de club van uh, nu zie je inderdaad dat er licht in de tunnel is. En ze worden het ook gevoeld. Dat wil zeggen dat we nog steeds uh, schuld hebben die afgelost moet worden. Die hoeft niet helemaal tot nul afgelost te worden, maar er moet nog steeds een, een behoorlijk deel worden afgelost. Uh, maar we moeten, uh, je mag ook niet terugvallen naar categorie 1. Dus dat betekent dat je nog steeds uh, elk uh, begrotingsonderdeel ongelooflijk uh, secuur bekijkt. En we kunnen ons nog geen uh, transfers uh, veroorloven. Uh, dat betekent dus dat we het beleid van de afgelopen jaren scherp aan de windzeilen, inzet op eigen jeugd, inzet op transfervrije spelers, dat zullen we nog wel even moeten hanteren. Is dit het Feyenoord wat wij de komende 10 jaren zien? Dit moeten we uitbouwen. Uh, dus uh, het beleid blijft uh, eigen jeugd centraal. Uh, dat is hartstikke duidelijk en dat doen we omdat we een, uh, een geweldige jeugdopleiding hebben waarin we nogmaals blij zijn dat we daarin zijn blijven investeren, ook in de, in de slechte periode. Dus dat blijft absoluut ons beleid. Uh, vooralsnog ook met transfervrije spelers, eerst Nederlandse spelers, uh, dan vooral cultuur passend, Scandinavië, België. Uh, en als er dadelijk weer, uh, als we zo in deze lijn doortrekken, uh, miljoenen in de kast eventueel komen, dan nog zal die eigen jeugd centraal blijven staan. Dan ga je voor de balans en je versterking van de selectie... Ja, op zoek naar die één of twee spelers die die jonge spelers weer kunnen helpen. Maar dit is onmiskenbaar ons beleid. En daar verandert niks aan plaatsing voor Champions League? Nee, uh, plaatsing... Uh, kijk, uh, nou, op welke manier ook geld binnenkomt. Uh, we hebben A nog een schuld afgelossen. Uh, we kunnen altijd de organisatie nog versterken. Uh, uiteraard wil je dan uh, je selectie passend versterken... op de manier die ik net aangaf. En we hebben ook nog ambities met een nieuwe trainingsaccommodatie. Uh, dus ja, voorlopig uh, is de eerste miljoen die we binnenkomen, uh, daar wordt dan uh, diverse kanten aan getrokken. Gerard Kok zei ooit, Feyenoord supporter ben je niet voor je lol. Deze dagen wel, hè? Nou, ik denk in dit seizoen, ik, uh, op de plek waar we hier nu het interview hebben, stonden we ook met Feyenoord Ajax uh, toen het, het eindsijaal ging. Nou, als je dan uh, om je heen kijkt en je ziet hoe gelukkig alle mensen zijn dat we eindelijk na zes jaar weer die winst hebben. Dan is zo'n jaar ook wel weer uh, vreselijk genieten voor ons allemaal. En met name voor de supporters natuurlijk. Erik Gudde, de directeur van Feyenoord. Ja, die tweede plaats, daar draait het allemaal om. Komende zondag, wonderlijke situatie. We hebben het eerder al over gehad. Heerenveen heeft meer aan de nederlaag dan een gelijkspel tegen Feyenoord. Maar ja, sowieso dus verzekerd van Europees voetbal. PSV zit in de ongemakkelijke positie van afhankelijke derde partij. Hopend op een gelijkspel... Of op een overwinning voor Heerenveen. De Vriezen moeten vooral niet vriezen, dat is bekend. PSV-verdediger Wilfred Bouwma heeft zoiets niet eerder meegemaakt. Nee, dat, uh, dit jaar uh, gaan we het meemaken. Maar ja, je moet zelf eerst uh, winnen van Excelsior... die zelf ook nog punten nodig heeft. Dus uh, wij weten wat ons te doen staat en dan mee afhankelijk. Is Heerenveen-Fijnland een gesprek bij jullie in de kleedkamer? Ja, natuurlijk. Uh, ja, je hoopt uh, dat Heerenveen uh, gewoon zo speelt als ze kunnen spelen. En vooral uh, ja, thuis. Uh. Nu hebben ze uh, ook uit van, uh, van Twente gewonnen, wat helemaal niet makkelijk is. Dus uh, ja, ik hoop dat ze de laatste wedstrijd voor eigen publiek ook nog even vol gas geven. Verplaats je ze de... in iemand van Heerenveen? Wat zou je dan denken en voelen? Ja, uh, dubbel. Het is een heel dubbel gevoel, maar ja... Uh, ik kan me alleen maar verplaatsen in uh, de laatste thuiswedstrijd die je altijd speelt voor het eigen publiek. En ja, die wil je goed afsluiten. En uh, aan de andere kant, het uh, heerenveen publiek kennende. Ja, die zou toch wel ook een, uh, een mooie wedstrijd met drie punten willen zien. Kun je iemand iets verwijten dat jullie in zo'n situatie verzaald zijn geraakt? Ja, onszelf. We, alleen maar onszelf. Dus, uh, we, we hebben zelf uh, zover laten komen dat we in deze positie zitten. En uh, de laatste weken. Ja, hebben we nog gezorgd dat we enigszins uh, ja, voor die tweede plaats uh, meedoen. Het had uh, erger kunnen zijn Maar ja, dat we nu hierin zitten. Het enige die, die we verwijten kunnen maken uh, is uh, onszelf. Is het seizoen verloren als je geen tweede wordt? Mm, ja. ja, sowieso uh, was onze doelstelling om kampioen te worden. Dus uh, dan mag je al zeggen dat dat uh, mislukt is en uh, dan heb je wel een... Uh, ja, toch wel een verloren seizoen. Een week of vijf geleden spraken we elkaar. Er waren er nog zes titelkandidaten. En dat zou op de laatste speeldag besloten worden. Ja, niks is zeker in het leven. Dus, uh, maar ja, er waren zes titelkandidaten. Dat klopt en uh, er is er een overgebleven. Dus uh, die zijn nu uh, lekker het kampioenschap aan het vieren. Doet dat pijn? Ja, natuurlijk. Uh, ik weet hoe mooi het is. En dat is lang geleden dat ik het zelf heb meegemaakt. Dus uh, dat wil je altijd meemaken als, uh, als topploeg. Sta je in Rotterdam op het veld en kijk je af en toe eens een keer naar dat scorebord. Is het dan steeds hopen? Ja, uh, je moet zelf eerst uh, die drie punten halen. En dan, uh, dan mag je hopen. En, uh, je moet gewoon zelf geconcentreerd zijn. En je bent toch afhankelijk van wat daar gebeurt. Het is heel bizar, hè? Herenveen mag alles, maar niet gelijk spelen. Mm, ja... Volgens mij mag Herenveen voor zichzelf niet gelijk spelen. maar uh, ja, Voor ons wel, maar dat zie ik niet gebeuren. Dat ze gelijk spelen. <laughs> er komt een winnaar. Ja, daar kan je wel van uitgaan. En dan rond alle vijf weet je uh, de bloemen of helemaal niks? Ja, zo is het nu eenmaal. Dan is die beker dan een hele kleine pleister op de wonden? Uh, het is een prijs, ja. Maar uh, het is wel een, een klein pleistertje. Een troostprijs voor PSV. Toen nog niet bekend was dat Heerenveen... sowieso verzekerd is van Europees voetbal. Het mag dus gelijk spelen, want ze staan eerst in het verpleegklassement. klassement En Nederland heeft een extra plaats in de Europa League. Des niet te mien. het wordt een spannende zondag. Andere sport nu. Opnieuw zal Nederland geen bokser afvaardigen... naar de Olympische Spelen. Voor de vrouwen trouwens is het nog wel mogelijk. Nouchka Fontijn is nog in de race. Bij de mannen zijn we al twintig jaar niet vertegenwoordigd. Steven Daniel mist het laatste Olympisch kwalificatietoernooi. Hij moet verplicht rust nemen nadat hij vorige maand knock-out was gegaan. Tijdens een bokschala in Rotterdam keerde hij terug in de ring. En bokste hij alweer zijn honderdste partij. Flore van Hoorn ging kijken om te zien hoe Daniel die tegenslag had gewerkt en of het nog goed komt met het boksen in Nederland. Steven, je honderdste partij. Is het een feestje? Want je had natuurlijk liever je honderdste partij... eerder deze maand ergens anders willen boksen. Ja, ja, voor mij is het niet zo'n feestje inderdaad. Uh, mijn laatste kwalificatie heb ik niet uh, uh, kunnen voortzetten door uh, een blessure. Je ging knock-out tijdens een wedstrijd in uh, Tsjechië... Toen moest je vier weken rust nemen. En dan ging in één keer je kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. Wat denk je dan? Ja, balen. Maar ja, dit is the name of the game. Was je eerste knock-out? Dit was mijn eerste knockout out En gelijk een uh, goede les geleerd. Wat, wat is dat voor les? Wat doet dat met jou? Als topsporter uh, um, um, ja, doet het me veel, want ik heb ervan geleerd. Zijn dat de momenten waarop een bokser volwassen wordt? Toch wel, ja. Want uh, alleen maar winnen, daar leer je niks van. Van de verliespartijen leer je meer. Ton Dunk, de trainer van uh, Steven Danjo. Die knock-out van hem. Is dat een onderdeel van het proces van een jonge bokser? Ja, ja, een Boksen is een harde sport. Hè. Soms... Uh... Moet je het ervaren, wat het is om echt uh, ja, helemaal terug naar, uh, af te komen. En vanuit daar ga je weer opbouwen. Ja, helaas is het wel eens zo, ja. Ongelukkig moment. Zeer ongelukkig. Uh, ook de, de tegenstander waar hij van verloor, die, die haalt dan de finale plek. Ja, je kan misschien indirect wel zeggen dat Steven gewoon een grote kans had op kwalificatie. Dan uh, begint dat uh, olympisch kwalificatietoernooi. Nederland heeft één deelnemer, ligt er in de eerste partij uit. Hoe beleef je zoiets? Ja, het is echt uh, alleen maar balen. Ik, uh, mij was het ook de eerste keer uh, net niet gelukt. Uh, ik bochtse tegen de wereldkampioen. Voormalig wereldkampioen op de kwalificatiewedstrijd. Helaas verloren. Maar wij dachten van, uh, dat hij dan in de finale zou komen. Was ook niet gelukt. Want anders zou ik toch nog naar de Spelen gaan. En uh, ja, voor Peter Mullenberg, ja, die heeft echt gewoon pech. Ja, het is niet anders. Het is een jury-sport. Maak je je zorgen om het feit dat wij als Boksland zo'n ontzettend klein landje zijn? Je kan, ja, je kan uh, vrij weinig aan doen. Uh... Nee, maar Peter Mullenberg weet dat ook. Ja. Maar die zegt, ja, we zijn zo klein. Ik ben hier alleen bij zo'n kwalificatietoernooi. Ja, ja, dat is... Uh, ja. Herken je dat? Dat herken ik ja, want uh, meestal ga ik ook uh, alleen op trainingskamp en uh, toernooien. Maar ja, het is niet anders. Maar moet dat veranderen? Moet de boksbond daarin uh, iets gaan ondernemen? Nou, de, de boksbond kan uh, vrij weinig doen, maar dan alleen maar promoten, de boksport promoten. Wat wij doen, uh, verzorgen op scholen. Hè. Dat deed ik ook vorig jaar, een jaar lang, vanuit sport en recreatie. Klinics organiseren, de jeugd, kennis maken met sport, met de bokssport. Vandaag 100ste partij. Mag ik een applaus voor u voor Steven Daniel? Moeten jou, hè? We ons zorgen maken. Nu opnieuw geen bokser... Bij de mannen dan uh, in Londen? Uh, ik vind van wel, ja. Ja, ik vind dat uh, heel kritisch gekeken moet worden naar. Uh, zonder nou een vinger aan te wijzen, maar wel na naar het begeleiden en het organiseren van, uh, van topsport in, uh, in Nederland wat boksen betreft. Want. het, het, het mist, ik, ik, ik mis zelf persoonlijk als trainer de, de structuur, de. De visie van uh, sterke mensen in het bestuur. Uh, dat zijn vooral bestuurders om het te besturen. En niet boxtechnisch en inhoudelijk. Da daar uh, daar schoort het gewoon aan. En dat vind ik een uh, kwalijke zaak, ja. Ondertussen staan we stil. Wordt het gat met de concurrentie niet groter en groter? Ja. Ja. Uh, we hebben het verleden jaar gezien. Ik ben een jaar bondscoach geweest. Een jaar lang uh, heel intensief aan de slag met de dames. En uh, aan het einde van de streep heb je gewoon een gouden en een zilveren medaille. Dus het enige wat je kan doen is zeggen van... we stellen een, een goede kerel of ik dat nou ben of iemand anders. Die gaan we een jaar lang een paar boxers laten begeleiden. We gaan zorgen voor die randvoorwaardes. Ja, eigenlijk heel simpel. En, en dan ben ik ervan overtuigd dat het succes daar is. Hij is voor jou, man. Heb jij het geduld om nog vier jaar te wachten? Nogmaals, ik ben hartstikke jong. Ik heb, de geduld, ik heb het geduld ervoor. Ja, je bent hartstikke jong, maar ja. ik bedoel, als er een mooi aanbod ja. komt. Ja, nee, nee, dan moet je die zeker pakken. Hè? Ja. Nee, maar uh, het, is, het is sowieso nog steeds een mooie prestatie om na zo'n lange tijd uh, een box op de spelen te krijgen. Ja, de hulp krijgen we van Rotterdam Boxing, de sponsoren, de partners van Rotterdam Boxing. Dus ja, we kunnen het gewoon. Ja, het, het kan gewoon gebeuren. Wie hier in de zaal begrijpt waarom deze man niet naar de Olympische Spelen mag, mag niet opstaan. U hebt het gezien, dames en heren. De winnaar van deze tijd Door een schitterende levensstoot. Steven Manio! Helaas, weer geen Nederlandse bokser op te spelen in uh, Londen. Wie uh, dan? De Rabobank Ploeg start morgen zonder klassement in de Giro d'Italia. De ploeg gaat voor een dagzegen. Althans, liefst meer natuurlijk. En Daarbij wordt er vooral gekeken naar Mark Renshaw en Theo Bos. Bos is er veel aan gelegen om zijn eerste grote overwinning op de weg te behalen. Maar of dat lukt, is er maar zeer de vraag. Steven Daraboud. De aanloop naar de Giro d'Italia was goed te noemen voor Theo Bos. Hij won vorige week twee etappes in de Ronde van Turkije. In ieder geval een klein groepje en Bos is de snelste. Hij wint voor Bos, Colli, Petaki en Boy van Poppel. En is de eerste leider in de Ronde van Turkije van 2012. Wat heb je daarvan opgestoken? Nou, dat, uh, dat de benen op zich wel zo goed zijn. Uh, eigenlijk. En, uh, ja, eigenlijk beter dan, uh, dan voorheen. En dat is wel een heel lekker gevoel. Ook uh, niet alleen in de sprint, maar gewoon op alle vlakken. Mm -hmm. En dat is, uh, ja, daar ben ik gewoon super tevreden over. Rabobank heeft er weer zin in. Al een keertje succesvol hier met Theo Bos en Rancho. En nu wordt Bos op vorstelijke wijze naar de finish gebracht. Rabobank heeft deze sprint volledig onder controle. Moet Je ziet dat uh, uh, ja, de, uh, de expertise van uh, Mark Rancho ook een beetje zijn vruchten uh, begint af te werpen... En, uh, je ziet ook dat hij uh, ontzettend sterk is en uh, dat hij gewoon heel compleet is. En ook uh, in het aansturen van, uh, van ons en uh, in zo'n uh, aanloop uh, naar, de, naar de eindstreep. En uh, nou, in Turkije ging dat gewoon best wel goed. Maar ook toen uh, ging er nog heel veel fout eigenlijk. Uh, dus we waren eigenlijk met... Dat was eigenlijk ook voor mij uniek. Dat we na een overwinning niet super, te... super tevreden waren nog. Dus misschien is dat wel... Ja, dat heb ik ook niet heel vaak meegemaakt, maar dat geeft wel weer dat iedereen ja, ook scherp is op zijn eigen rol. En, uh, en uh, ja, ook dat we, we maakten fouten en ik, win, ik won uiteindelijk wel, maar ja, in een Giro wordt bijvoorbeeld zoiets wel afgestraft. Het liep dus allemaal redelijk op rolletjes bij de Rabobloeg in Turkije. Bos won twee keer en Ranshaw won ook een etappe. Die Renshaw was bij de ploeg gehaald om de sprintjes aan te trekken voor Theo Bos. Tenminste, dat dacht iedereen. Maar Renshaw wil zelf ook winnen, zei hij deze week maar weer eens. Renshaw zei op cyclingnews.com... Ik zal in de Giro bestens een sprint aantrekken voor Theo... maar ik geloof dat ik de vorm heb en de sprinter ernaar ben... om ritten in grote rondes te winnen. Pat, dat kan nog interessant worden. Want Theo Bos ziet Rancho toch echt vooral als sprintaantrekker. Dat blijkt wel als Bos uitlegt hoe hij denkt wereldkampioen Mark Cavendish te kunnen verslaan in de Giro d'Italia de komende weken. Ja, ik, uh, ik denk dat we gewoon als ploeg gewoon goed moeten rijden. Misschien heeft hij een klein uh, psychologisch nadeel dat hij, uh, dat hij Rancho kwijt is geraakt en dat hij, uh, ja, dat hij dan uh, bij een andere ploeg rijdt en uh, voor een andere sprinter. Um, Zo'n goede gangmaker heeft hij op dit moment ook niet in het Giro. Dus ja, dat is voor hem misschien een psychologisch nadeel. Maar ik denk dat hij veel kan compenseren op zijn, eigen, op, zijn, ja, op zijn eigen kwaliteiten. Theo Bos, hij was ooit een baanwielrenner. Pakte al zijn zegens mee op de weg. Is zo goed als hersteld van een operatie aan een liesslagader afgelopen winter. En is er veel aan gelegen zich nu te bewijzen op het aller, aller hoogste niveau. Als het aan Bos ligt, dan gaat het ergens de komende weken in het Giro klinken, zoals afgelopen zondag in Istanbul. Bijvoorbeeld die gevaarlijke Italiaan in het geel, Guardini, die wil buitenom. Maar dat wordt goed gezien door de Rabelmannen. Bos is inmiddels al vertrokken met Stefan van Dijk in zijn wiel. En hij wint in Istanbul de achtste en laatste etappe. Tweede dag succes dus voor Theo Bos. Hij lijkt mooi klaargestoond voor de ronde van Italië. Wordt dit uh, de eerste grote ronde die hij uit gaat rijden? Uh, ja, dat is een goede vraag. Ik heb eigenlijk nog niet echt goed naar de laatste week gekeken, maar misschien... Zal, ik, het, ik het maar niet doen? Nee, misschien moet ik het ook niet doen, nee. Wanneer is deze Giro uh, geslaagd voor jou? Wanneer uh, stap jij hier met een goed gevoel de fiets af? Ja, als ik uh, meegedaan heb om, uh, om een etappe zegen. Meegedaan? Ja, dat ik in ieder geval kans heb gehad om een etappe zegen uh, te pakken. Ik wil nog niet zeggen dat ik hem win, Maar ik denk, ja, top drie, uh, als je hier op, in een etappe gewoon op het podium rijdt, ik denk dat ik dan... Dat ik dan tevreden moet zijn. Uh, maar ja, je wil altijd meer, maar ik denk dat, ik dan, dat je gewoon realistisch gezien dat je dan tevreden moet zijn. Ben je niet te voorzichtig? Ik bedoel, ja, je wint twee etappes in de Ronde van Turkije, je verslaat daar ook niet tenminste. Nou nee, ja dat klopt, maar.. Uh... Uh, ik denk dat dat niveau toch een ander niveau is dan een grote ronde. Theo Bos, hij gaat het proberen in de ronde van Italië. Begint dus morgen met een tijdrit over bijna 9 kilometer in Denemarken. En de twee etappes over Deense grond verhuist de peloton dinsdag naar Italië voor de rest van de koers. Einde van langslijn, u hoort het. Morgen zijn we er weer om half vijf met het sportforum. Te gast zijn naast Tom Boot, Ton Gerbrands en Simon Zwartkruis. Zometeen met het oog op morgen. Vanavond gepresenteerd door Thijs van der Brink. Veel plezier erbij. Fijne avond. Dag.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 Laat het vuur van de vrijheid branden. 4 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers. 5 mei vieren we dat we vrij zijn. Vrijheid, daar maak je je toch sterk voor? Ja, wie wordt er kampioen? Nee! Kijk naar de laatste spannende. Oh! Nou ja, beleef nu de ontknoop. Ja!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 Internationaaldansteater.nl. Yes, yes. Kijk deze zondag live op je tv naar Herenveen Feyenoord. Bestel deze Eredivisietopper op slash tv op bestelling. Dit is Radio 1.